Bismillah, salatu, salam, ala ala alihi, wa sahbihi wa De profeet Vrede Zametam waakte erop dat de veel aanbidders die verse voorgedragen kregen, die impact op hen zouden hebben. Verse die gekenmerkt werden door een krachtige boodschap en een positieve werking op hun gemoederen. Dit bracht de veel gode aanbidders ertoe om onderling af te spreken om niet meer naar de Koran te luisteren, zodat zij hierdoor niet beïnvloed zouden raken. Ook spraken zij af dat wanneer deze, dus wanneer de versen voorgedragen werden, zij dan er doorheen moesten praten om de profeet te verhinderen... In het voorlezen van de Koran. Tevens probeerden zij twijfels te zaaien over de echtheid van de Koran. Hierover zegt Allah subhanahu wa ta'ala. Bijvoorbeeld in surat Fossilat 26. Allah subhanahu wa ta'ala vertelt ons over de toestand van deze mensen. En hij zegt. En degenen die niet geloofden, zeiden, dus zij die Mohammed sallallahu alayhi wasallam niet wilden volgen, zeiden tegen elkaar, luistert niet naar deze Koran. En verstoort het door er doorheen te praten. Hopelijk zullen jullie winnen. Zorat Fossilat 26. Als de profeet sallallahu alayhi wasallam hardop reciteerde, dus de Koran hardop aan te reciteren was... Dan gingen zij uiteen. Dus zij besloten om uit elkaar te gaan. Zij moesten niet blijven zitten. Dat was een afspraak die zij met elkaar hadden gemaakt. En weigerden zij te luisteren. En sommigen die sloegen zelfs hun gewaden, hun kleding, over zich heen. Om maar niet te horen wat er gelezen werd. Allah subhanahu wa ta'ala zegt in Surat Hud vers nummer 5. Ala innahum yathnun sudurahum. Allah subhanahu wa ta'ala zegt, weet zij, daarmee verwijzend naar de huigelaars, naar de hypocrieten, naar de veel goden aanbidders. Zij wenden hun borsten af, dus van jou, van de Koran, van alles waarmee jij bent gekomen om zich voor hem, dus voor Mohammed, te verbergen. Zelfs wanneer zij zich met hun kleren bedekken, en waarom bedekten zij zichzelf met hun kleren? Om maar niet te horen wat Mohammed aan het reciteren was. Weet hij, hij slaat hier op Allah subhanahu wa ta'ala, wat zij verbergen en wat zij openlijk doen. Waarlijk, hij is al wetend over wat er in de harten is. En ondanks dit alles, dus deze pogingen... Om maar niet te luisteren naar de Koran. Waren er nog altijd mensen onder hen. Die graag luisterden naar de woorden van Mohammed. De kracht van de woorden van de Koran. Die trokken de mensen aan. Alleen werden zij daarin door anderen tegengewerkt. Maar rekening houdend met deze groep mensen. Moest Mohammed. Alayhi wasallam, zodanig de Koran reciteren. Dat zij alsnog konden meegenieten van zijn voordracht. Allah subhanahu wa ta'ala zegt in surat al-Isra' 110, Hij zegt, Oftewel, en verricht je salaat, zegt Allah subhanahu wa ta'ala tegen Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, en verricht je salaat, niet met luide stem, dus niet hard op, en spreek er niet zacht bij, maar zoek, en weg daartussen zodat al-Isra 110. Weer anderen onder de mushrikin die stelden zich bij het horen van de Koran zo hoogmoedig op dat zij zelfs riepen dus tegen de profeet sallallahu alayhi wasallam zeiden wa qulubuna fi mimma wa fi adhanina waqrun wa min bainina hijab ze zeiden, onze harten zijn verhuld voor dat wat jij, o Mohammed dus, ons toe oproept. En in onze oren is doofheid te vinden. Oftewel, onze oren zijn doof voor jouw verhaal. Wij horen jou niet. En tussen ons en jou is een afscheiding. Werk dan op jouw manier, voorwaar wij werken op onze manier. Aangezien de Muschrikien, iedere persoon, die voor zijn geloof uitkwam en de durf had om de Koran hardop te reciteren, zouden vervolgen en folteren, martelen, kwam hetzelfde voor dat iemand dit deed. De eerste persoon die dit doorbrak, was Abdullah ibn Umad Toen op een dag de metgezellen bijeen waren, zeiden ze tegen elkaar, bij Allah, tot op heden heeft Quraysh deze Koran niet hardop mogen horen reciteren. Wie is man genoeg. Om hen dit te laten horen. Waarna Abdullah ibn Mas'ud radiyallahu anhu zei. Ik. Waarop de anderen weer zeiden. Wij vrezen voor jou. We dachten eerder aan iemand. Met een gezaghebbende familie. Achter zich. Die hem kan beschermen. Wanneer Quraysh hem iets wil aandoen. Waarop hij weer zei. Laat mij. Want waarlijk. Allah zal mij bescherming bieden. Je moet je proberen. In te beelden, voor te stellen hoe het was in die tijd. Je werd vervolgd vanwege je geloof. Je kon niet eens hardop Allahu Akbar zeggen. Je kon niet bidden. Je kon niet voor je geloof uitkomen. Je kon niet over je geloof spreken. Maar toch zegt hij, laat mij maar. En ik heb de bescherming van de mensen niet nodig. Allah subhanahu wa ta'ala zal mij bescherming bieden. Vervolgens liep hij af op een verzamelplaats van Quraysh. En hij ving aan met het reciteren van Sorat al rahman Hij begon met het reciteren van Surah al rahman In eerste instantie keken de veel goden aanbidders elkaar verbaasd aan. En vroegen zich af wat Ibn Ummi Abd aan het doen was. En dat was een roepnaam van Abdullah Ibn Mas'ud. Zo werd hij genoemd. Ibn Ummi Abd. Zij vroegen zich af wat is deze man aan het doen. Maar toen zij eenmaal door hadden dat hij de Koran aan het reciteren was, begonnen zij op hem in te slaan. En dit weerhield hem er niet van om door te gaan, met reciteren van de Koran. Toen hij uiteindelijk terugging naar de metgezellen, bleek zijn gezicht ernstig te zijn toegetakeld. Ze zeiden tegen hem, dit is precies waar wij bang voor waren, dat jou zoiets wordt aangedaan. Waarna benoemde Mas'ud radiyallahu anhu zei, nog nooit waren de vijanden van Allah zo kleinzielig in mijn ogen dan op dit moment. En als jullie willen, dan zal ik morgen weer hetzelfde doen. Waarop er tegen hem werd gezegd: Nee, dat hoeft niet. Je hebt ze reeds datgene laten horen wat zij verafschuwde. Op een gegeven moment besloot Korees nog één keer Mohammed sallallahu alayhi wa sallam te benaderen. Zij kwamen bijeen bij de Kaaba en stuurde iemand van hun naar de profeet vrede zij met hem met de vraag of hij wilde komen. Aangezien de profeet sallallahu alaihi wasallam altijd bezorgd was over zijn volk en de hoop koesterde dat zij wellicht op een dag het geloof zouden omarmen, ging hij in op hun uitnodiging. Ze boden hem de zaken aan die hem eerder aangeboden waren door Utba ibn Rabia. Deze zaken werden nog een keer aan de profeet sallallahu alayhi wa sallam aangeboden. Echter de profeet vrede zei met hem. Wees dit aanbod af en zei: Wat denken jullie. Ik ben niet gekomen met datgene waarmee ik ben gekomen. Om jullie bezit, aanzien en koningschap te bemachtigen. Ik ben door Allah naar jullie gestuurd. Om als boodschapper te dienen. Hij heeft op mij een boek doen neertalen. En droeg mij op om als brenger van goede tijdingen en als waarschuwer op te treden. Ik heb jullie de boodschap van mijn Heer reeds bekend gemaakt. En ik heb jullie geadviseerd. Indien jullie hierop ingaan, dan is dat jullie aandeel in het wereldse en het hiernama's. En deze woorden worden nog eens bevestigd. Dat wanneer iemand kiest voor de weg van Allah voor het geloof. Dat hij geluk zal werven in het wereldse leven en in het hiernamas. Dus, dan zegt de profeet, dan is dat jullie aandeel in het wereldse en in het hiernamas. Als jullie echter weigeren, dan zal ik mij geduldig opstellen, totdat Allah tussen ons oordeelt. Ze zeiden, o Mohammed, als jij niet bereid bent in te gaan op onze voorstellen, dan is het jou niet ontgaan dat wij het niet ruim hebben. En dat wij weinig geld bezitten. En de kostwinning als ontzettend moeilijk ervaren. Daarom vragen wij jou om jouw Heer die jou heeft gezonden. Om deze bergen, namelijk de bergen van Mekka, enigszins te verplaatsen. Om ons meer ruimte te bieden. We vragen jou het land voor ons te vereffenen. En rivieren er doorheen te laten stromen. Gelijken de rivieren van el Sham en Irak en Irak. Dus zij willen nu dat de grond geëffend wordt. Plat gemaakt wordt. En dan moeten ook nog rivieren er doorheen stromen. Gelijken de rivieren van el Sham en Irak. En laat hem, dus Allah subhanahu wa ta'ala. Onze voorvaderen die reeds zijn heen gegaan. Weer tot leven wekken. laat ze weer tot leven komen. Waaronder Qusay ibn Kilab en dat is hun grote voorvader die willen wij zien terugkomen hij was namelijk een rechtgeleide oude man hij was een vrome oude man een goede oude man een eerlijke oude man en dan zullen wij hem vragen naar hetgene waarmee jij bent gekomen en of dit nu de waarheid of valsheid vertegenwoordigt als jij dit alles kan verwezenlijken en onze voorvaderen Jou in het gelijke stellen. Dan zullen wij jou geloven. En dan zullen wij ook bekend raken. Met jouw positie. Bij Allah. En ervan overtuigd zijn. Dat jij als boodschapper bent gezond. Hoe de profeten hierop reageert zien we volgende week inshallah. Subhanakallah.